Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In delen van Limburg en Brabant is er overlast door noodweer. Op verschillende plekken zijn straten en kelders ondergelopen. En op de A2 bij Meersen in Limburg ligt er zoveel water dat er omgereden moet worden. Ook het treinverkeer heeft er last van. Tussen Tilburg en Den Bosch rijden er geen treinen doordat er een boom op het spoor viel. Het KNMI waarschuwt voor flinke onweersbuien vanmiddag in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. De voorzitter van de Spaanse Voetbalbond blijft gewoon zitten... Zitten waar die zit. Er was veel ophef over Louis Rubiales nadat hij na de gewonnen WK-finale... een speelster van Spanje ongevraagd vol op haar mond kuste. Volgens de voorzitter is opstappen niet nodig... want er was volgens hem wel wederzijds consent over de kus. Hij stapt zelfs naar de rechter omdat hij vindt dat mensen hem onterecht slecht neerzetten. De ministers zitten nu bij elkaar om het onder meer te hebben over de nieuwe job van demissionair minister Wopke Hoekstra. Hij wordt voorgedragen om een in de EU Frans Timmermans te vervangen die naar de Haagse politiek gaat. Zelf heeft hij ook laten weten wat, wat hij er allemaal van vindt. Ik vind het een enorme eer en een enorme verantwoordelijkheid. Ik ga ook mijn stinkende best doen voor Nederland en voor Europa. Maar eerlijk gezegd ik ben op dit moment de kandidaat... Uh, van Nederland. Uh, niet minder, maar ook niet meer. Hij krijgt de baan voor een jaar. Daarna zijn er nieuwe verkiezingen. In Zandvoort scheuren de Formule 1-auto's weer over het circuit. De tweede vrije training is daar nu bezig. En zo'n 100.000 fans zitten er op de tribunes. Sommige van hen hebben net al wat handtekeningen verzameld, zag collega Onderbeukers. Ja, er zijn hier echt al een paar uur te wachten. <laughs> ja en waarom? <laughs> ja, voor een foto en een handtekening. Dat vind ik gewoon superleuk. Nou, laat eens zien. Een, ja, ik heb een heel bord van Lendo en Alles. van Carlos. En ja, nu zijn we nog aan het wachten op Pierre ja, Gasly en Esteban Ocon Morgenochtend wordt er ook nog getraind op het circuit. Smiddags is dan de kwalificatie. En zondag om drie uur dan start de race. Het weer bewolkt met vooral in Limburg en het oosten dus flinke buien. Het is zo'n 20 tot 25 graden. Dit weekend wisselvallig en zo'n 20 graden. Dit is van de Hart van de ANWB. 3 kilometer file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Bad Oeverdorp en Amstelveen Stadshart. En 3 kilometer op de A9 Diemen richting Alkmaar bij Aalsmeer. In beide gevallen 10 minuten vertraging. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar, 10 minuten tussen Schorl en Bergen in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Ja, ja, ja.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en Omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook robend op zaterdag. Zin in, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Web nu. Ways Radio, Radio. Alleen op ZFM. Alleen op ZFM. Er is hoop om be, to become a world champion. Because that's ook een dream. We gaan er een scheel en de crack. Daar komt die safety car. Het wereldkampioenschap is omgekeerd. Hij heeft hem. Dankjewel, Thomas. Thomas de Jong, onze techneut voor de komende vijf uur? Vier uur? Vijf uur? Vier uur? Vier uur. <laughs> Dankjewel, wat een heerlijk nummer. Welkom, uh, lieve luisteraars en kijkers. Want uh, er is ook een livestream vandaag met beelden vanuit het dorp. En hier vanuit onze uh, studio op locatie. Dus kijken en luisteren kan beide vandaag. Wij gaan uh, de komende... Vier, vier, vier, uur. vier uur, we gaan de komende vier uur gaan we uh, een heel gevarieerd programma voor u brengen met uh, best wel veel gasten, uh, sfeerreportages uh, vanaf het circuit. Uh, Carina die gaat voor ons uh, aan het eind van de middag uh, het dorp in om verslag uit te brengen. Als ik het heb over wij, want dat hoorde u mij net zeggen, dan heb ik het over Beb Smeres. Die zit tegenover mij. Met Beb ga ik binnenkort een uh, vrijdagochtendprogramma maken. Daar hebben we net al van alles over verteld. Komen we misschien nog wel op terug later in de uitzending. En naast mij zit Sandra Lisseberg. En ook met Sandra ga ik, en uh, dat ben ik, dan uh, Dolly Tempierik, uh, een programma samen maken. Iedere tweede Oktober, de tweede vrijdag in oktober gaan we starten. Uh, vrijdag de 13e. En dan iedere tweede vrijdag van de maand uh, gaan we Barboek Zandvoort doen. Met gasten en muziek uh, uit de jaren van Welleer, uit de vorige eeuw, jaren 70, 80. We gaan uh, u vandaag uh, zoveel mogelijk te proberen updaten over alles wat er vandaag hier in Zandvoort gebeurt. En we hebben allerlei wetenswaardigheden voor u verzameld. En uh, dat zullen wij gaan doen. Ik hoor dat er telefoon is. Als het goed is, ja, als het we het goed is hebben we nu uh, Ger Loogman aan de lijn. Ger klopt dat. geheel jongens. Yes, en dat Ger geheel, is live op het circuit ook. Hallo Ger. Hi, ik zit op het circuit bij uh, uh, stand nummer uh, uh, 11.017. 11.017? Uh, wat is dat Eastside, voor een stand, de, Ger? Dat is de Eastside Grandstand 2B. En dat is uh, zeg maar het einde van het circuit. Ja? En uh, nou, dat is uh, spektakel hoor wat er gebeurt. Wat ben jij Mag een enorme bofkont? Ja, ja, je, soms, uh, soms lukt het, hè? Oh, geweldig. Vertel, vertel en, Ger, wat zie je allemaal? Nou ja, je ziet in feite op tv meer, hoor, als ik heel eerlijk ben. Maar ja. gelukkig staan hier hele grote, uh, grote schermen waar je mee kan kijken. Ja. En die schermen die, uh, ja, die geven hetzelfde weer als wij het op tv uh, hebben. Alleen, je hebt hier het geluid bij. Ja, dat en, wou ik uh, zeggen, ja in de sfeer natuurlijk van alle mensen die hier op de tribune zitten. Ja. Het is hartstikke druk. Ja. Het is onge, ongekend. Ja. Perez staat op dit moment uh, voor. Daarna Albon, daarna uh, even kijken, Max staat op 7. Tiende oh. achter dat, dat gaat nog goed komen hoor. Ja, dat breidt hartstikke hij wel vertelde. weer recht hè vandaag. Dat breidt hij wel weer recht, die jongen. Dat kan hij heel goed. Maar het is... Uh, ja, het is echt berengezellig hier. Mensen hebben er echt enorm veel zin in. En je ziet hoe populair deze sport is. En hoe populair het in Zandvoort is. Weet je wel? Mensen, Iedereen is blij. Ja. En is, dat is zo mooi om te zien. Ja. Uh, als Zandvoorter, weet je wel. Want ja, we zijn, toch, uh, we zijn hier toch opgegroeid en groot geworden. En uh, ja, dan uh, zie je dit sinds 1985, in mijn geval, voor het eerst weer. En ja, ik vind het fantastisch. Het is ja. echt zo wat, mooi om te zien. En, wat kan je dan en, uh, vervuld worden van trots, zeg, Her? Zeker, zeker. Want en, wat een en, uh, prestatie uh, om, om dit allemaal neer te zetten. Al die weken die ze al bezig zijn. Al die maanden van voorbereiding. Weken van alles voorbereiden in de praktijk. En dan is het zover. Het is niet te geloven wat er allemaal bij komt kijken, hè? Nee, maar het is ongekend wat hier gebeurt. Ja. Zo, qua, qua productie en qua uh, organisatie. Nou ja. Waanzinnig. Waanzinnig. Ja. Alleen maar hulde. Ook, ook aan de mensen die het allemaal coördineren, hè? Ongelooflijk. Zeker. zeker. Ja. En ik, ik, ben, ik ben best in wat circuits geweest op de wereld. Ja. Uh, waar, uh, waar Grand Prix werden verreden. En, en uh, ja, ik denk dat. dat uh, soms wordt toch wel met kopperschouders erbovenuit steekt. Hoe, uh, hoe dit geregeld is en gedaan is. Mensen hebben het zo naar hun zin. Ja. Het is echt fantastisch. Eén groot circus hier. Ja, en, en dan. Dat... Uh, weet, weet je wat? deze kant van. Het circuit niet zo vaak, want meestal ga je dan bij de hoofdingang erin. Maar dit ja. is het oude tunnel Oost ga je dan in, dat ja. duintjesveld. Ja. En daar, uh, nou ja, daar is ook een heel dorp en er is ook een hele ja. Uh, ja, geweldige. Ja allemaal winkeltjes en, en stores en, en oh, echt? petjes kopen. Ja, het is echt fantastisch. Is echt geweldig, fantastisch. geweldig. En dat is dan het circuit. Dan hebben we het nog niet eens gehad over het centrum van Zandvoort, wat daar allemaal gaande en, is. Want ook daar bruist het en leeft het. En ik ik het. weet het, want ik woon er. He? Ik woon midden in het centrum. Ja, dat dus, ja, heb ik, ik laatst ik... gezien. Ja, je zat vanaf je balkon te filmen. Ik denk, hey, daar woont Ger. Ja, hebt een ja, ja, mooie locatie. Ik hier en ik hoor het. Ja, het is fantastisch. Dus, uh, nee, dus het is, oh, er uh, ligt er één oh, in de grindpak. Een, oh, oh. oh, een haast eruit. hoor ik naast me. Het is een Hulkenberg. Ja, Hulkenberg ligt er... Uh, is, ligt in de grindpak. Oh, jullie kunnen het beter volgen dan mij, natuurlijk. Zeker, ja, wij zitten wel ja, voor zien. Ja, wij, wij kunnen <laughs> oh, alle bochten ja, zie zien, het, ja. Ger. Ja, Nee, ik zie het ook. Oh, precies. Ja, ja ik zie je het ook. Waar ik vorig jaar zat. Ja, rode vlag. <laughs> ja. rode vlag. Okay. En het is Kunter uh, ja, Steinig in beeld ja, ja het is, uh, nou ja, dat gebeurt er ook hier geen herhaling. ja, ja, daar gaat hij. Huppakee, en bedankt. volgende ja. keer met mij thuis. ja, ja. ja, ja, ja zo werkt u wordt bedankt. Hè. u kunt wel gaan. <laughs> u kunt wel gaan. hij <laughs> uh, net getekend voor volgend jaar die Hilkeberg. dus uh, hem maakt het niet zo veel uit denk ik. oké. Okay. Maak, ja, ja. maak eens even die auto schoon en dan komt het weer goed. hartstikke goed Ger. zeg maar, nou, misschien ma later nog van je. Ja, nou, ik ben uh, eind van de dag ben ik nog uh, met Hans uh, even op de radio. Oké. Okay. En dan uh, hebben we een kleine update nog. En uh, nou, jullie ook heel veel plezier. Ja. Maak er wat moois van en uh, wees trots op onze Grand Prix. Ja, dat gaan we zeker doen. En uh, wij gaan nu even een muziekje maken. En dan hebben we straks een bijzonder leuke uh, gast aan tafel. Die uh, ook in de racewereld behoorlijk aan het klimmen is. En hij is nog een zandvoort er ook. Dus blijf okay. luisteren mensen. Spanning en sensatie. Absoluut. Oké, dankjewel. Oké, dankjewel. Bye bye.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 That I love, and it fits me as well as a hand in a glove. Yes, it does. Yes, it does. What a beautiful noise coming up from the park. It's the song of the kids, and it plays. on the cross on their furious flights but there's even romance Symphony played by the passing parade. room just give Ja, en terwijl de Haas van Nico Hulkenberg uit het grind wordt getakeld, is bij ons aan tafel komen zitten onze allereerste gast deze Zandvoortse coureur die is bijna 17 jaar. En hij werd al op jonge leeftijd gegrepen door de autosport. Uh, Na wat ervaring te hebben opgedaan in de kartsport. Waar hij nog steeds actief in is. Uh, heeft hij een nieuw doel. En dat zijn zijn eerste stappen. Of liever gezegd zijn eerste bandsporen gaan zetten. In de Formule 4. Dus uh, ja, waar het uh, gaat het hele weekend om de Formule 1. Gaan we het nu vooral over de Formule 4 hebben. Welkom Bas Visser. Ja, Leuk dat ik er uh, mag zijn. Ja, nou, hartstikke welkom. Hartstikke We vinden leuk. het ook leuk om jou te gast te hebben. Want uh, Formule 4, ik denk niet dat heel veel uh, mensen die naar ons luisteren... en, en vooral de, de wat, wat mensen die niet zo bekend zijn met uh, de race sport... kan je wat vertellen, wat is de Formule 4 precies? Nou, eigenlijk is het heel simpel. Uh, de Formule 4, dat is uh, de opstapklasse richting Formule 1. Je hebt Formule 1, Formule 2, 3 en dan 4, zeg maar. Um, om zeg maar je eerste stappen te zetten in de, in de Formule Autosport richting, uh, richting Formule 1. Zeg maar. Om een beetje te wennen? Zeg in maar, de, dus. Ja, de single-seater te leren kennen, de auto te leren kennen. Zeg maar. ja En uh, wat is de maximum snelheid van zo'n auto? Uh, die ligt op 250 km per uur net Om een beetje een idee te ja. hebben hoe hard dat gaat. Ja. En uh, waar, uh, waar bevind jij je nu in het traject? Want helemaal volop begonnen, helemaal meedoen met de race, dat doe je nog niet. Nee, niet. Wat, kan, je, kan je ons meenemen waar je, waar, waar je staat? Het is uh, ik, uh, De bedoeling is op volgend jaar mij in het Formule 4 kampioenschap in het Britse Formule 4 -kampioenschap te hebben. Te hebben sorry. En daar ben ik me nu helemaal aan het voorbereiden, veel testdagen te hebben, veel simtraining met, met de verschillende teams, teams praten, om volgend jaar uh, volop het, uh, het uh, hoekkampioenschap te gaan vechten. Zeg maar, volgend jaar. Jij zegt het Britse Formule 4 kampioenschap, ja. dat geeft mij het idee dat er meerdere zijn. Juist, je hebt ook, uh, dit jaar heb je volgens mij ook een nieuw is in, in India, volgens mij. Uh, Brit in uh, India uh, Formule 4 heb je. Je hebt Spaans F4. Uh, Italiaans, uh, Frans heb je ook nog. Dus we kijken over naar elk kampioenschap. Alleen de UK is voor ons wat makkelijker te bereiken. Zeg maar. En dat maakt het instappen zeg maar, voor de talenten ook wat makkelijker, omdat het wat dichterbij is. Je hoeft je dus niet de hele wereld over te reizen. Ja, exact. Het is. Uh... UK ligt bij ons, is voor, ja, eigenlijk is heel makkelijk met de boot natuurlijk, voor de, over, aan de overkant. En het is, uh, je hoeft niet heel ver te reizen, dat is ook makkelijk, zodat je, ja, je komt overal makkelijk terecht. Uh -huh. En waarom uh, heb jij gekozen voor uh, Groot-Brittannië en niet voor Italië, uh, bijvoorbeeld? Nou kijk, uh, Groot-Brittannië, ik, uh, de, een van mijn uh, beste, ja, de engineer van mijn vader, mijn vader vroeger ook gereed vroeger. Die is daar ook, uh, die, die werkte nog steeds. En die heeft mij zeg maar, een inkijkje gegeven in die, in die sport in de Formule 4. En vanuit daar ben ik zeg maar, binnengekomen in, de, in die sport, mm -hmm. in de F4. En je kaart ook nog steeds? Ja, uiteraard. En uh, nou, je vertelde net al uh, vooraf dat je het de komende tijd best druk krijgt. Ja. Kan je uh, ons uitleggen het verschil tussen karten en dan in zo'n Formule 4 auto stappen? Uh, ja, het is uh, Formule 4, elke single-seater auto, zeg maar. Het is veel groter, veel zwaarder, het gaat harder. Uh, het is gewoon heel totaal iets anders. Uh, ja, het is zwaarder voor op je, op je handen, op je armen, op je benen natuurlijk. Ja, je, hebt ook, je krijgt ook te maken met G-forces. Dus het is uh, compleet anders in karting, zeg maar. Ja. Uh, je hebt inmiddels uh, al in een Formule 4 auto gereden. Uh, een, een testdag heet dat. Ja. Uh, hoe was die ervaring? Uh, voor mij was dat voor de eerste keer toen ik, de, toen ik die Formule 4 instapte, dat was wel even wennen. Het was, uh, ik keek de hele week naar uit. Uh, alleen op vijf minuten van tevoren dacht ik, ik wil het helemaal niet. Ik vind het, ik vind het doodeng. Dus, uh, een soort eftelingenfeest ja, als exact, je voor de eerste nieuwe tracks in je gaat. Ik kwam, ik kwam op die dag kwam ik aan en ik, uh, toen ging, dus startte zeg maar de motorstart. stond er een, paar, een half uur van tevoren op, zeg maar, om alles warm te laten maar De olie, de alles. Zeg maar. En toen hoorde ik het geluid ik denk, Oh, dat, dat, kan ik, dat kan ik niet, dat wil ik niet. Ik, ik wil het niet. Ik, ik voel hem helemaal gaaf vanuit ja. mijn buik. Ja. Dus ja, wij liepen bij uh, de truck in. En toen zei ze van jongens, let wel goed op je banden, want het is koud. Het was voor mij 12 graden was voor mij. en het had geregend daarvoor. Dus het alles was koud. Dus uh, hij zegt je moet banden goed opwarmen. Ik wist helemaal niet wat banden, hoe ik moest opwarmen. Zeg maar ik had het wel een paar keer gedaan. Maar ik wist niet hoe ik op die omstandigheden moest gaan. Dus ik ging naar die auto toe. En toen zei, de, zei mijn monteur, mijn engineer, zeg maar daar. Die kreeg er uh, uh, naartoe geweest, zeg maar daar. En die zei van vijf minuten van het voren... Yeah, buddy, it's time. Need, uh, moet je moet je helm op gaan doen. Dus ik, uh, oké, okay, is goed. Ik ga zitten. Dus ik ging zitten. zat allemaal prima. En toen uh, de motor werd gestart. Nou, dat was een koppeling. Ik had een, die koppeling is, heel, is hele nauwe koppeling, zeg maar, in die auto. Dus, uh, ja, je hebt, zeg maar... Zo'n stuk aan koppeling wat je hebt, zeg maar, maar je gebruikt dit stuk aan koppeling. Dus ik, ja, ik liet een, ik denk, acht keer heb ik hem af laten slaan in die auto, voordat ik weg kon rijden. Ja, toen reed ik weg en toen, uh, ja, gewoon de wind, uh, het geluid, oorlogjes had ik ook niet in. Dus dat was, het kwam twee keer zo hard aan. En uh, ja, gewoon uh, daarna de rondes gereden ging het gewoon goed. Nou ja, dat zijn dingen die je niet kunt oefenen op de simulator. Ja, op de sim, je, je, kan, je kan wel dingen oefenen natuurlijk. Alleen het is... Um, het echte gevoel is toch het echt, is, echt anders. de vibratie op je lichaam, ja. de, de, het geluid, de wind, alles. Het is, het is totaal anders dan dat je op de, op de sim hebt inderdaad. Je leert de, de, de kleine dingetjes van het rijden wel met de sim. Maar het, het grootste, dat, is, uh, dat heb je in de auto natuurlijk. Weet je wat ik nou zo grappig vind? Ja, ik hang aan je lippen. Uh, omdat ik realiseer mij dat eigenlijk... Achter jou is dat scherm met die grote jongens van de Formule 1. Hè, de top van de top. Ja. En dan denk ik, maar die hebben ongetwijfeld... Zo'nzelfde moment ooit in hun leven gehad. Wat, wat jij nu beschrijft. Ja, ja, ja dat, dat, dat, dat je denkt van... oh, dat die, dat, die, dat die spanning in je lichaam gaat komen. En die stress. En dat je denkt, van, ik wil ja. het eigenlijk niet. En ik durf, ik kan het niet. Ik, hè, ja. Hoe dan? En uh, al die factoren waar je rekening mee moet ja. houden. Dat zijn toch dingen... Ik vind het zo leuk dat jij dat zo prachtig omschrijft, hoe, hoe je start daarin is, hè? Ja, ja dat, altijd voor alles. is De eerste keer is zeg maar, ja. heel spannend, is wennen, het is allemaal winnen. Maar als je gewoon de juiste mensen om je heen hebt, bijvoorbeeld ik had, op die testdag was, me, was mijn neefje was mee, mijn vader was mee en uh, de ingenieur van mijn vader dus. Dus nu wordt een beetje mijn ingenieurs bij mee bezig. Um, die hielden mij heel kalm. Mijn vader is ook weggelopen omdat hij mij kalm houden, Die was zelf was die helemaal, uh, helemaal in de stress, zeg maar. Omdat die was banger voor mij dan dat ik, dat, dat ik zelf was. Logisch, dat ja. Dat is logisch, natuurlijk. Ik snap dat wel, ja. <laughs> dus uh, ja, ik bleef gewoon heel kalm en gewoon uh, mijn dingetje gedaan. Zeg maar. Nou, het lijkt me zo leuk hè, dat als we over een jaar of pakweg acht tot tien jaar. Nou, dat dus we hier weer aan tafel hier, zitten. En, en we dat we televisie. zeggen, weet je nog? Die eerste keer dat je die Formule 4... Ja, ja. Oh nee, want dan zit je in zo'n auto natuurlijk. Ja. Ja. Nee, nee, heeft hij geen tijd meer. Dat heeft hij uh, geen tijd voor waarom, ons, nee. om je een idee te geven. Uh, ja. de, de jongens naar wie we nu op televisie kijken. Ja. Daarvan heeft Lando Norris, uh, Lance Stroll en Yuki Tsunoda. Dat zijn allemaal oud-kampioenen uh, oud uit deze Formule 4-klasse. Ja. Dus die hebben daar ook ooit in gereden Meen je dat nou? Dat meen ik. Ja, die zijn ook zo begonnen. Lando Norris is Zelfs is kampioen is, uh, ik weet niet of die kampioen is geworden in de UK. maar die heeft wel een UKG G in dezelfde klasse. Is het wel jouw streven, Formule 1? Ja, tuurlijk. El, als klein, el, elk klein jongetje, elke jongen die wil uh, wel Formule 1 bereiken. Alleen het is. Ja, oh nee hoor, niet elke jongen. Ja. Mijn, mijn kleine jongen die wou <laughs> dolfijnentrainer worden, dus die had niks met auto's. Maar jeetje, ja, ja, ja, goed, de jongens die in die wereld zitten, zeg maar. In dat wereldje. Ja, dat die, is het uiteindelijke dat, doel. Het, het main goal is altijd, is altijd Formule 1. Alleen het is, uh, om dat zeg maar, zo te kunnen bereiken op, op, uh, op deze weg, zeg maar, ja. is gewoon heel lastig. Mijn, mijn goal ligt echt op, op volgend jaar, op Formule 4, en dit jaar erop in Formule 3. Ja, stap voor stap. Het zijn gewoon stapjes, stap bij stap. We zien het wel uiteindelijk. Ja, ja, ja. Ja. En wat zijn jouw stappen op korte termijn? Wat, uh, wat kunnen we van jou de komende nou, maanden verwachten? Maanden. Laten we uh, het even kort houden, overzichtelijk. Ja, veel wedstrijden, veel testdagen. Um, deze maand vier verschillende landen kom ik als het goed is. Ja, vier. vier, ja, vier. Over twee weken heb ik het Belgisch kampioenschap in België. Over twee weken. Karten is dat? Karting, yeah. Ja, karten. Uh, dan over drie weken, die testdag in, uh, in de UK, uh, Pembrecht Circuit. Dan een week daarna. Mag je uh, al zeggen voor welk team je gaat testen? Moet nog okay. Dat moet ik nog even vrij houden. Uh, en de week erop we dan in, uh, uh, weer terug naar de UK voor een zes uur wedstrijd met een, uh, met een monteur en een paar vrienden van me. En je, de deed ik daarna naar Spanje. Heb je zoveel sponsors die dat allemaal bekostigen? Of, of, uh, we, zijn er, we zijn er hard mee bezig. Ja. Ik heb op dit moment ben ik, zit ik mijn test, testbudget heb ik, zeg maar, ben, ik, ben ik rond mee. Bijna. Ja. ja, want dat, dat zal ook allemaal oplopen. Als ik jou zo hoor praten waar je allemaal naartoe moet en ja. dan moet je verblijven zeker, en alles. Uh, jeetje. Ja, ja, het, is, het is een dure sport, dat klopt. Ja, ja. Maar ik, uh, ik denk dat er best mensen zijn die Bas daarin willen steunen. Uh, ja, doe even een oproep. Ja, nou, ja je uh, zit nou voor die ik, radio. Ik, ik bedoel, je Eker. bent uh, hartstikke gemotiveerd en uh, ermee bezig. Dus ik, ja. ik, het lijkt me sterk dat er niet iemand is die zegt van... Uh, kom jij maar eens even hier Bas, gaan we eens ja. even rond de tafel. Nou ja, het is, uh, tuurlijk, het is altijd, altijd fijn als mensen je willen helpen in, in, uh, in je carrière, zeg maar. En ik probeer mezelf met de weg ook omhoog te mogen helpen. Dus, uh, ja. Dus als er mensen zijn die mij die, die ik zou vinden om mij te helpen, dan uh, is dat altijd welkom natuurlijk. Ja, ja tot slot nog de, ik ben benieuwd, hoe blijf jij in vorm? Je zegt, je, je krijgt, net zoals in de Formule 1, behoorlijk wat, je, je lichaam krijgt behoorlijk wat te verduren in die auto. Ja, uh, en, en, en dan moet je ook nog opletten uh, waar, waar je stuurt. Ik, ik zou al ja. helemaal helemaal in. in, de, in de, ik, ik kan geen twee dingen tegelijk. Dus voor mij zou het niks zijn. Maar hoe blijf je scherp? Hoe blijf je fit? Hoe blijf je gefocust? Um, nou, ja, gewoon veel, ik train heel veel. Ik zorg dat, me, dat ik fysiek in, gewoon in orde blijf, zeg maar, dat ik gewoon fit blijf. En dat als ik een oproep krijg van je moet volgende week de auto in, dat ik er gewoon kan zijn. Zeg maar. um, als relaxing, ja, als ik gewoon tijd heb om even te relaxen, dan ga ik met vrienden, bijvoorbeeld een vriend van mij, die is hier ook. Dan gaan we, ga ik veel op de sim rijden met hem. Um, veel praten met mijn vader, blijf ik mezelf rustig, kalm. Uh, ik zit bij een psycholoog. Die zorgt ook dat ik gewoon mijn ding kan praten. Zeg maar als ik ergens mee zit. Of ik, uh, een menta mentaal dingetje zeg maar. Maar het meeste is het fysieke. Zeg maar gewoon, gewoon veel trainen. Veel, uh, veel lopen. Uh, dat soort dingen Ja veel in de sportschool ook. Ja, dat, ja. Uh, ik, uh, vier keer, ja ik probeer vier keer in de week er wel het ik te zijn. Net uh, dit, nou ja, inderdaad een behoorlijke discipline petje af. Ja dank u wel. Uh, hebben jullie nog vragen? Ja, ik had er wel één, maar ik werd even afgeleid. Dan moet ik weer eventjes denken waar de ik zat. Oh, ja, Bas, jij bent een echte zandvoorter, geloof ja, ik, hè? Ja, zeker. ja. Hoe was. mooi zou het zijn, man, als jij keihard aan de slag gaat... De beste mensen om je heen en een goed team... en dat we dus over een paar jaar ditzelfde feest kunnen vieren... Ja. met een echte zandvoorter op uh, pole position. We Zo, so, nou, dan, dan blijft er van zandvoort niks meer. Als, het, ja. als, dat, als dat gebeuren zou, hè? Maar Bas heeft nog wel concurrentie van weer een andere zandvoorter. Antwoorder. Oh ja, René. Ja. René, Lammers. René Lammers, ja, die is ook aardig op weg. Die is ook aardig op weg. Ja. Een uh, week geleden heeft hij dat Europese kampioenschap gewonnen. Hoe, hoeveel schelen jullie in uh, leeftijd? Voor mij is René 14 en ik ben 16. Oh kijk, loop je even voor. Ja, ik loop, <laughs> ik loop, er, ik loop er voor. niet zo heel veel. Ik denk dat nee, jullie, vast ergens zullen, jullie wegen zullen zich ergens gaan kruisen. Volk dat uh, volk vermoed volk ik. Wel. Nou, dan wordt het nog wel heel spannend, hè Bas? Ja, nou ja. Het, uh, ja. extra, extra motivatie om goed je best te doen. Zo is het. Ja, toch? Ik wil je in ieder geval bedanken voor je komst. Ja, jullie ook, en heel erg veel succes wensen uh, de komende tijd. En uh, nou, hou ons op de hoogte van, uh, van de ontwikkelingen en, ja. je, en je testdagen. Dat uh, uh, nou ja, Kunnen we je nog ergens volgen op Insta? Op Instagram of... ben ik natuurlijk te volgen. Bas laagstreepje. laagstreepje. Uh, ja, en uh, daarnaast heb ik nog een ander account. Was uh, BV Racing, laagstreepje. Nou, dat uh, BV Racing, laagstreepje op Insta. Ja. Dat uh, allemaal. Uh... Onthoud jij het? Ik ga het Overwijs, onthouden. Wordt gemanaged, oh. wordt gemanaged door mijn neef dat. Oh ja, en die, die, die, die kan dat heel goed. Dat dat, goed. Uh, Oké, okay. okay. okay. dankjewel, nou, Bas. We gaan van je horen. En een, een fijn mes. weekend. Yo. Eens gelijk. Geniet ervan. <laughs> Op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. Ik ben ZFM Zandvoort. Ja. En dat is de lokale zender hier. Wat ben jij aan het doen hier? Wij zijn uh, aan het zorgen dat mensen in de goede banen worden geleden, zeg maar. Dus nou, de goede gate. En niet alleen voor de sfeer? Ja, ook wel een beetje. En wat, wat zeg je dan allemaal? Ja, gewoon een beetje mensen. Een beetje lachen, aan de lachen maken zeg maar. En lukt dat een beetje? Ja hoor. Ja, heb je er zin in. Ik heb een goed gevoel voor humor, dus. Uh, Kijk, dat moet, uh, het goed uh, komen. dat moet je hebben hiervoor. Hè? Ja. En uh, nou, laten we dat horen. Heb er een beetje zin in. <laughs> Hoi. Uh, mijn, uh, ik ben nu even doof. Uh, ja, dat is wel vervelend. Dus <laughs> een enorm apparaat waar je praat. Ja, apparaat. dat is een ding. Dat is een aardig ding, hè? Ja. Krijg je er zelf geen last van? Ik niet. Maar hij wel. Hij wel, ja dat begrijp ik. Ik <laughs> er ook een beetje zin in vandaag. Nou, Bruno, heb je er zin in? <laughs> ja. Ik zit hier al vanaf 8 uur. Dus uh, het begint een beetje te vervelen, maar. Oh. Morgen en overmorgen heb ik er wel zin in. Lekker de race kijken, want ik ben een klaar. Heel goed. Dus daar moet vast een komen. Ja. Nou, de, de, de eerste vrije training is uh, één minuut van start gegaan. Ja, ik hoor het. En uh, we gaan even kijken. Hey, ja, succes veel te, uh, hiermee. Ja, kijken. Ja, dank u wel. Oké, okay, bye bye. Oh, la, la, la, la, la. Oh, la. Ja, daar zijn we weer... Nou, een prachtig muziekje. De eerste vrije training zit er nu net op. En ik ga even doorschakelen naar Sandra. Die heeft het allemaal in de gaten gehouden. Sandra, hoe staat het ervoor na die training? Ja, voor degene die uh, het nog terug willen kijken en nu geen tijd hebben om te kijken. Even oren dicht voor de eerste vrije training. Uh, op de derde plaats Lewis Hamilton. Uh, nummer twee is geworden Fernando Alonso. En nou ja, niet heel verrassend op de eerste plaats Max Verstappen, maar ja het was pas de eerste vrije training en het zegt helemaal niks de vandaag behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst <laughs> nou Verstappen kennen dan weten we het al wel, nou ja nee, het is net als wat vroeger uh, Johan Kruijs zei met voetbal, hè? de bal is rond, er kan zoveel gebeuren nog, hè? onvoorziene omstandigheden, nou ja, de banden uh, zijn rond in deze hè? de banden de zijn banden. rond, ja, ja rond. Absoluut. de banden ja. zijn zeker rond, wat, wat mij wel opvalt is dat, uh, ik hoor zoveel mensen van ja het is zo saai geworden, die Formule 1. Want Max die wint altijd. Maar eigenlijk is het de kunst om gewoon even naar die achterhoede te kijken. Want daar is het namelijk ja. wel erg spannend. Er zo, dringen. Dan, zo bijvoorbeeld dat, uh, die, uh, die oude Reus met de 42 jaar. Die doet het toch maar. Die doet het toch maar. Hij, hij zit er nog steeds in. En nou ja, uh, Loop is nog een beetje vechten. Die doet er ook nog, nog steeds toe vindt hij zelf. Dus Max eigenlijk, ik wens Max eigenlijk veel succes met het kampioenschap, want dat gaat hij ongetwijfeld halen. Maar uh, kijk ook even naar het veld erachter mensen die ja, maar, zeggen dat het saai is ja. geworden. Want Weet dat is je, het niet. Ja, maar ik denk dat je ook twee categorieën liefhebbers hebt op, het, op dit moment. Of de laatste jaren. Je hebt natuurlijk de Formule 1 liefhebbers. Die, die, de autosport liefhebbers, laat ik ja. maar zeggen. Van, en, maar je hebt natuurlijk ook de mensen die fans zijn geworden van Max Verstappen. Ja. En uh, die, die weer op een heel andere manier uh, naar, naar het hele spektakel kijken. En naar de races kijken. Die gewoon... Ja, en dan kan ik me voorstellen, als je alleen wat jij zegt zit te richten op Max Verstappen, yeah, yeah, ja, ja daar da, da, ja, da gebeurt natuurlijk niet veel. En, uh, nou ja, gelukkig. Gelukkig ja, niet. Nee. Maar dat, dat is dus het verschil in, uh, in, in beleving, denk ja. ik, uh, ja. van, ho, ho, van je instelling. En, en die mensen geven er eigenlijk niks om wat er allemaal achter gebeurt. Jammer. Ja, dat is heel jammer. Want hm. het is juist een prachtige sport. Het, het, als, ja. als je het echt een beetje eigen gaat maken over hoe de regels gaan en de interactie met het technische team. Wat dat allemaal achter de coulissen zit te doen. Laat dat eens tot je doordringen inderdaad. Want dan ga je snappen Absoluut. wat er allemaal mis kan gaan en hoe uitgekiend. Uh, Wiskundig berekend worden. Absoluut ja, het zeker. Het is een, weten. een kunst. Het is zeker een ja. kunst. Ja. Een kunst van samenwerking. En, en, en een kunst van, van, van, van sturen, inschatten. Analyseren. Trainingen, Absoluut. trainingen, trainingen. Dat ja. is ook denk ik waarom Max zo ver komt. Hij doet niets anders. Nou ja goed, hij heeft natuurlijk verkeering. Dus hij zal ook wel iets anders doen. Maar eigenlijk, hij, maar maar hij blijft wel in de veel. Ook, ook ja. qua verkeering. Ja, ja, ja. ja. Ongelooflijk. Ja, en uh, ja, natuurlijk prachtig dat hij uh, dat die, uh, dat die, die vrije, eerste vrije training zo is doorgekomen en dat het weer veelbelovend klinkt. Er is nog een ander iets wat we even met u willen bespreken. Want uh, er kan natuurlijk van alles gebeuren in het dorp met de mensen die rondlopen, fietsen, vallen of ineens buikpijn krijgen of wat dan ook. Voor wie en, de valtraining te laat is. Voor wie de valtraining. <laughs> ja, het vorige, vorige, bij de vorige collega's was er een, uh, een bespreking over de valtrainingen. Valtra um, Mocht u medische hulp nodig hebben dit weekend, uh, u hoeft niet per se helemaal naar Haarlem te gaan, want ook in Zandvoort zijn er plekken waar u terecht kunt. U kunt terecht bij uh, de EHBO en huisartsenpost De Rotonde bij strandafgang van het Badhuisplein, en uh, dat is de strandweg 2A. Die zijn er dit weekend en ze zijn er normaal ook, maar dit weekend zijn ze wat langer open. Vandaag zijn ze open van 11 tot 12 uur vannacht, dus 11 uur s ochtends tot 12 uur s'nachts kunt u terecht. U kunt dan ook eerst even bellen om te kijken of u een afspraak kunt maken via telefoonnummer 023 571 3 x 45 Dus 571 4445. En uh, ja, voor de bezoekers aan de Dutch Grand Prix en het Racefestival zijn er dit weekend extra EHBO-posten aanwezig op twee vaste locaties: het NS-station van 8 uur s ochtends tot 12 uur vannacht, en aan de kop van de Zeeweg van 8 uur s ochtends tot 9 uur s avonds. Ja, en als u natuurlijk een spoed- of levensbedreigende situatie heeft, moet u altijd meteen 112 bellen. Dat is logisch. Wij gaan uh, weer even verder met de muziek. Weet ook dat we niet alleen te luisteren zijn. Maar er is ook van ZFM, de of ZFM moet ik zeggen. De hele dag een livestream. Uh, waarin u beelden kunt zien vanuit het dorp. Vanaf uh, de ingang van het circuit. En in hier bij Rabbel aan tafel ziet u ons uh, bezig met maken. Thomas, muziek!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 And if Albert. Oh, hallo. Hallo Albert, ik hoorde dat ik jij een stil plekje moest zoeken. Heb je het gevonden? Ik, ik heb een uh, zo stil mogelijk plekje gevonden. Waar bevind je je? Ik, ik bevind achter de grote uh, stellage van de, van, uh, de Pontribune. tribune Dat is zeg maar aan de rechtskant. Dat is een hele lange zwarte tribune. Daaronder staak, sta ik in een heel stil plekje. Ja, de uittocht is al begonnen. De mensen zijn al teruggedoende, de auto's staan al stil, de racewagens natuurlijk. En wie staat er nummer 1. Ja, de ja. stappen. Ja. Dus dat is uh, een voorteken voor zondag, nadat iedereen hier zo zegt... Ja, de kleurigheid aan mensen die aan mij voorbij trekken is, uh, is, is wel leuk om te zien. Ik ben onverwachts hier op het spiel terecht gekomen. Ja! En, het is een uitje eigenlijk, het is een soort pretpark met van alles en nog wat: eten van vegetarisch tot gehaktballen, tot nou ja, je kan hier alles scoren wat je wil. Ja, en ook wat drank natuurlijk. En toch maak je al, al, vertel je al van een uittocht, Dus de mensen die gaan niet direct naar de gehaktballen en de vegetarische hapjes. Maar die ja. lijken alweer af te gaan. Vertel. Wat, wat zeg jij nu? het geluid achter mij is nog intens. Ik hoor het, ik hoor het. Jij, je vertelde bij binnenkomen bij ons dat er al mensen weggaan. De uittocht is ja. al begonnen, hoor ik jou zeggen. Ja, de, ja, de, Terwijl daar nou zoveel de, de, te doen is. Ja, ze zijn volop aan het teruglopen. Ik ga zo meelopen, want ik woon in, in Pellers als sommigen weten. Dus ik ga meelopen. Dan ga ik boven nog even een filmpje maken van de hoe dat naar het, naar het station gaat. En uh, ja, uh, Verstappen heeft het dus inderdaad weer waargemaakt voor vandaag. Ja, ja. En de rest die moeten maar nakijken. Dat lijkt zondag weer zo te worden. Maar dat is dan inderdaad wat ons hier met z'n drieën een beetje bezighoudt. Want het is ja. natuurlijk een enorm pretpark daar. En uh, ja, we hebben dan de eerste vrije training gezien. En de mensen gaan al weg. Hoe moeten wij ons ja. dat, die sfeer voorstellen, Albert? Wil je de laatste vraag nog een korte herhalen? Ja. Hoe moeten wij ons voorstellen dat de mensen met zoveel mooi aanbod op het circuit aan eten, drinken, bezigheden al weggaan? Ja. Ga je dat nee, vragen? Met eten. Ja, ze, ja, het is heel moeilijk te, te verstaan wat je zegt. Ik, ik hoor iets dat je vraagt eten. Nou, ze nemen het mee in het huisje. Ik sta in een lounge waar van alles nog geserveerd wordt. En die okay. mensen blijven zitten. Maar. Eh, je hoort het dat het achtergrondgeluid is mega. Ja. Er de auto's stilstaan. Maar de, de, ja, de mensen zijn nu al aan het weggaan. Heel tevreden, heel rustig moet ik zeggen. Uh, ik zie geen dronken mensen. Gewoon een hele rustige sfeer. Dus de, de, de, de, de, zoals Sandvoort nu is, Ja, dat willen we graag zien. Oké. Okay. Vanavond in het dorp ook. Nou. Maar hier op het circuit is het niet echt heel gezellig. Oké okay, Albert, ga jij meelopen met de mensen? Vraag nog eens aan passant hoe ze het vonden. En misschien horen we jou nog terug als je wederom een stil plekje hebt gevonden. Ik heb jouw vraag wederom niet kunnen verstaan. Nou, het was ook meer een uitzwaaien. Plezier daar. Hoi. Hoi. Hoi. hoi. Radio op pole position. position. ZFM. Race radio. Zo zitten wij hier in de studio van Rubble. and Time passes quickly when you're having fun. En zo kwamen we daarnet tot de conclusie dat het eerste uur alweer voorbij is. We hopen u dit eerste uur heel erg plezier te hebben gebracht. Uh, we zijn te zien, we zijn te horen. En zo gaan wij het tweede uur in vol gasten, muziek en inspiratie en mooie berichten van het circuit. <middels> I can't stop shaking